Een paar dagen terug stond hij nog te draaien in Mexico. Nu hier in de Mix Marathon, een uur lang staat hij in de mix. Nog in de, de stad van de Tequilla, Mexico City. De Emmanuel Satie, althans, je, hoort hem, je hoort hem heel dit uur lang in de mix bij Slam. Het is 3000 kilometer verder doorrijden naar het noorden. Dan ben je in Las Vegas. We sturen je met Slam deze maand daar naartoe. Samen met drie vrienden. Om daar de gok van je leven te wagen. 2026 euro inzetten op rood of zwart. Aanstaande donderdag. Dan wordt de winnaar bekend tijdens het finale spel. Maar ja. Om mee te doen met het finale spel moet je je wel kwalificeren. Dat kan door Vegas en je leeftijd te sturen via de Slam App. Kom je op de radio, dan mag je gokken, rood of zwart. Draaien wij hier aan het rad. Heb je het goed, dan win je een fiche. En zo kan je meedoen aan dat finale spel van aankomende donderdag. Alle info vind je op slam.nl. Elke vrijdag, 24 uur. De mix. Slam. Mix Marathon. In Frankfurt. Emmanuel staat hij nu in de mixmarathon bij Slam. Ze bij. is erbij. Strijders en strijderinnen, het is weer vrijdag, de laatste van de week. Maar hoe mooi slag. Mixmarathon aan en ga natuurlijk. Njanken, mijn klanken. <laughs> ja, ja. Lekker man, ook Giorgio. Goedemorgen, Floria. Je bent weer lekker bezig hè? Nou, niet ik, het is vooral Emmanuel staat hij die hoort. Je hoort hem tot 11 uur in de mix. Daarna wat meer gassen bij met Vata González. Daarna draai ik de verzoekjes voor je in de mix... tijdens de Mix Marathon Request. Rehab Vintage Culture. Vintage cultures ze er komen eraan. En natuurlijk vanavond de man die in de zikkerhoom staat. Oh hier al om vier uur de pre-party van Frankie Rizzardo. De Mix Marathon bij Slam. Marathon bij Slam een uur lang in de mix. Emanuel Sati, Tot met 11 uur hoor je. En heb je leuke vrijdagavondplannen voor vanavond? Goeie plan om dat weekend in te luiden? Nou, zo niet, dan kan je altijd nog de voice of volgend aan slingeren. Als nood, hè? Ja, na vier jaar is de eerste aflevering weer te zien op tv. Met nieuwe coaches: Susanna Freek, Iels de Lange, Dinant Woestof En natuurlijk de stem van House in de pauze: Willy Wartaal. Of je kan ook gewoon lekker op Slam houden. De hele dag lang de mixmarathon hier op Slam met Emanuel Sati nu. All gewoon weer uh, lekker op de partyboot stond, met een uh, Long Island iced Tea in je handen, zwembroekje aan, af en toe eens van die boot af duiken, en deze muziek op de achtergrond, een uur lang in de mix, staat Saati in de Mix Marathon bij Slam. Oh, wat is die Mix Marathon weer lekker! Ja, we zijn pas net begonnen, Zometeen een uur lang het BPM wat omhoog, een uur lang in de mix, Wato Gonzalez komt eraan. Slam, de Slam Mix Marathon, elke vrijdag. 24 uur in de mix.